De eerste documenten zijn nu gepubliceerd op de website van de New York Times. Die stukken gaan over financiële steun uit Saoedi-Arabië aan Al-Qaeda... en over gecoördineerde acties in opdracht van China... om het internetverkeer in Amerika te saboteren. De Europese ministers van Financiën hebben een akkoord bereikt over een lening aan Ierland. Het land krijgt 85 miljard euro uit het noodfonds voor de stabiliteit van de euro. Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken, die de euro niet gebruiken, geven nog eens 5 miljard. In ruil voor de steun moet Ierland de komende jaren drastisch bezuinigen. Ierland moet over de leningen een rente van 5,8% betalen. Met de steun voor Ierland is de stabiliteit van de euro nog niet gered, want ook Spanje en Portugal lopen gevaar. Onder de genomineerden voor de titel Sportman en Sportvrouw van het Jaar zijn vier Olympisch kampioenen. Het zijn Irene Wust, Nicoline Sauwerbreij, Sven Kramer en Mark Tuitert. Bij de vrouwen is ook openwaterzwemster Lindsay Heister kandidaat gesteld door een vakjury. Zij won de wereldtitel op de 25 kilometer. Bij de mannen is ook Wesley Snijder genomineerd, die deze zomer het Nederlands elftal naar de WK-finale loodste. Snijder is met oranje ook genomineerd voor de titel Sportploeg van het Jaar, net als de Equipe en de zeilsters Lopke Berkhout en Lisa Westerhof. Het weer het blijft droog, minima vannacht rond min 7 in het oosten en min 3 aan de kust.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 Welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Herman Harms. En mijn naam is Mario van der Linden. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. De gasten van vanavond is Djoeke Zuurlohe Barendrecht. En het onderwerp is basistraining Gedachtenkracht. Djoeke is getrouwd met Rob Zuurlohe... Nou, ga ik toch nog de mist in. Zuurlohe... <laughs> En moeder van twee kanjes van kinderen, Kik en Kei. Kai. Kai, oké. Okay. Ze is werkzaam bij een woningsbemiddelingsbureau, Randstad Wonen. Een aantal jaren geleden is ze in contact gekomen met Carmen de Haan. En ze heeft daar uh, vele trainingen gedaan. En het resultaat is dat Joeken nu durft uh, volledig voor haarzelf op haarzelf te vertrouwen. En te genieten van het leven. En dat mag ze nu ook aan anderen gaan doorgeven. Door middel van een uh, cursus basistraining gedachtegoed. Welkom Joeken. Dank je. Als mede-presentatrice is vanavond aanwezig Mario van der Linden. Mario is inmiddels een vaste mede-presentatrice bij de uitzendingen van Inspiratieradio. Welkom Mario. Welkom naar de luisteraars en Joeken. Dankjewel. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn onder andere... wat is de filosofie van Louis Louise Hey? En, en vernieuwend denken? Wat is het verschil met een cursus in wonderen en een gedachtekracht? Ik bedoel, wat heeft het met elkaar te maken dan? Wat voor invloed heeft Carmen de Haan op je leven gehad en wat hoop jij over te kunnen dragen? En wie ben je eigenlijk, uh, Duke? En natuurlijk besluiten we met een mooie tekst... voorgelezen en uitgekozen door onze gasten van vanavond. Dan krijgen we nu het eerste muziekstukje. En dat is uh, It Eend Over van Paul Carrick... met de Royal Philharmonic Orchestra.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 It ain't over until it's over. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gasten Joeke Zuurlohe, Barendrecht en het onderwerp is basistraining Gedachtenkracht. Joeke is jaren geleden met Carmen de Haning gesprek geraakt en heeft haar vele trainingen gevolgd. Joeke durft nu volledig op haarzelf te vertrouwen en te genieten van het leven. En dat mag ze nu ook aan anderen overdragen. Door middel van de basistraining Gedachtenkracht. Nou, vertel maar. Over de basistraining? Bijvoorbeeld, ja. ja precies. Nou, ik, uh, dat zijn uh, acht avonden. Uh, de, in de praktijk bij Carmen de Haan in Zandpoort Noord. En uh, daar heb ik uh, acht duidelijke, heldere lessen samengesteld. Waarin wij op de avond zelf uh, oefeningen doen. Maar ook uh, als je dus de deur uitgaat, krijg je opdrachten, doe opdrachten mee. Het zijn allemaal heel eenvoudige doe opdrachten. Zodat je dus niet alleen bezig bent met theorie te leren, maar ook bezig bent met de praktijk. Want uh, ja, zwemmen leer je ook niet uit een boekje. Nee, dat is wel zo. Ja. En de bedoeling is dat we ook een, uh, ja, in de groep uh, ja, ervaringen uitwisselen en uh, van elkaar leren. En wat is dan de filosofie van Louise Hey? Want daar is het op gebaseerd, heb ik gelezen. Ja. Onder andere, ja, de, de, het boek dat hoort dus ook bij de basiscursus. Is dat cursus in Wonderen of is dat die andere um, um, heel, uh, leef, leef je Rijk of zo? Heel je, je leven, je, ja. Heel je leven, okay, ja. Ja, precies. Heel je leven, oké. Dat is het boek van haar. Ja. En daar werken jullie mee. Daar werken we mee, ja, ook. Um, ja, het is een boek wat je, denk ik, heel veel mensen hebben het al. Maar het is, als je het een keer aanschaft, dan pak je het je leven lang nog weer eens erbij. Het is heel... Ja, uh, praktisch geschreven, heel herkenbaar. Als ik uh, nu bezig ben met het voorbereiden van mijn cursus, dan denk ik, oh ja, oh ja, oh ja. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ja, ik ben daar gewoon echt, het uh, is een stukje houvast die ik in het dagelijks leven echt uh, heel veel gebruik. En heb je die cursus zelf ontwikkeld of is dat uh, uit het boek vandaan? Uh, het is een uh, mix. Ja, ik, ik heb er een, een beetje van mag en een beetje van mezelf, zeg maar. Hè? Ja. Dat vind ik wel... Uh, ik ben er zelf helemaal weg van. Dus dan wil ik het ook graag in mijn eigen taal uh, uitleggen en uitdragen. Want uh, als ik die woorden gebruik, dan denk ik dat ik het best uh, duidelijk kan maken. En wat is dan het vernieuwend denken? Ja, het vernieuwend denken, dat is... Uh, uh, eigenlijk een soort van vertaling. Uh, uh, ja, Carmelaan heeft dat uh, bedacht. Het is, uh, je maakt op een bepaald moment als je de cursus gaat doen... een besluit van ik wil graag dingen anders in mijn leven. En dan, uh, uh, ja, dan, dan ben je dus vernieuwend aan het denken. En dat is dus op basis van liefde. Op basis van liefde voor jezelf. Uh, hè, uh, minder vanuit het innerlijk kind. Uh, luisteren naar je gevoel. Um, en omdat je dan het besluit neemt om het anders te gaan doen, is het natuurlijk vernieuwend denken. Hou jij van jezelf? Nou, steeds meer. Ja, het kan, ik geef eerlijk toe, het kan nog beter natuurlijk. Maar... En, en dat vind je niet egocentrisch of egoïstisch of wat dan ook? Het is nee, gewoon ik, uh, nee, ik ben zelfs van dat uh, iedereen best wat egocentrischer zou mogen zijn. Hè. Het mag best wat, wat meer. Om jezelf draaien, niet in de zin van ik, ik, ik en de rest mag stikken, maar uh, de basis is toch begint bij jezelf. En uh, dus ik herken heel erg in hoe ik vroeger was dat je, als je alsmaar aan het geven bent en aan anderen aan het denken bent, dan. Uh, dan mis je iets kostbaars. En dat ben je zelf. Ja. Ik ga neem mezelf overheen mee. Dus. En ik denk ook als je van jezelf houdt, als je dus goed in je vel zit, is een andere vertaling daarvoor ja. eigenlijk. Ja. Dat je dan ook beter andere mensen kan helpen. Ja, en, uh, wisselwerking. Ja, ja. Ja, precies. Maar het is wel, ik vind het altijd wel. Uh, er zijn ook momenten dat het me heel erg naar mijn strot kan vliegen hoor, van mezelf houden. Want. Wat, hoe doe je dat? Wat, wat, wat, waar hou je dan precies van? Wat, wie ben ik dan? En uh, dat kan soms in bepaalde periodes heel anders zijn dan in andere periodes. Ik heb zelf bij mijzelf uh, er woorden aangegeven. Want ik ja. hou ook ontzettend, ik ga ook steeds meer van mezelf houden. Ja. En uh, ik heet dus Herman. En het hermanisme treedt soms in werking. Hè? Ja. Dus dan, dan gebeuren de dingen dat ik denk, oh ja, nou ja, dat hoort bij me. Dat, dat is dan maar zo. Ja. Maar dat is echt een enorme rijkdom. Ik, ik vind dat nog steeds dagelijks een enorme rijkdom. Want ik had de gewoonte om zo heel erg straf met mezelf om te gaan. Van oh, dan heb je er weer en uh, al die toestanden. Maar nu dat ik uh, is het natuurlijk ook wel zo dat ik regelmatig dingen doe waarvan ik denk van... ...goh, had dat niet even anders gekund. Maar uh, ben ik niet meer mezelf zo aan het afstraffen daarover. En daar kan ik dan van genieten, zeg maar. Ja, want je bent uh, door, heb je zelf iets meegemaakt waardoor je dit, deze cursus bent gaan volgen? Ja, ik heb uh, vier jaar geleden, is mijn vader overleden, uh, op het, hij is uh, ja, op een bepaald moment het ziekenhuis ingegaan en binnen drie weken was hij dood, hij had uh, kanker. Uh, dat maakt iedereen natuurlijk mee, maar de relatie tussen mij en mijn vader was erg slecht. We hadden elkaar drie jaar daarvoor niet uh, gesproken. En op de dag dat ik gebeld werd van: uh, "Goh, uh, je vader gaat ernstig ziek het ziekenhuis in", heb ik uh, geen moment nagedacht en uh, ben ik hem uh, gaan verzorgen. En dat was heel heftig voor mij, omdat ik uh, ja, uh, dagelijks bezig was met mijn verstand en uh, met mijn gevoel. Hè. Iemand die, hij wilde geen contact meer en wel of niet. Wat is bloedband? Uh, nou ja, goed, ik ben toen een beetje drie weken lang alleen maar op mijn gevoel afgegaan en uh, gedaan wat ik heb gedaan. Maar daarna... Uh, heb ik wel nagedacht van, ja, wat is bloedband nou eigenlijk? Wat zijn de eigenschappen die hij heeft waar ik een hekel aan heb? Die heb ik gewoon. Hè? Dat, uh... En nu, uh, toen ben ik dat gaan onderzoeken. Uh, samen met Carmen heb ik daar uh, ja, toch wel wat antwoorden op gevonden. En dat vind ik ook zo fijn van de basiskeursgedachtenkracht... dat je die antwoorden dus zelf... Vindt. Dat was het moment dat jij bij Carmen de Haan binnenstapt? Ja, ik dacht, uh, nu is het tijd voor actie, want ik was een beetje... Ja, de kluts kwijt. En hoe maar. ben je bij haar gekomen dan? Uh, ja, via een vriendin. Oké, okay. ja. leuk. Nou, we gaan nog <laughs> weer naar een muzieknummertje toe. Nou, helemaal goed. Lekker. Dan gaan we luisteren naar de live versie van uh, Vlieg met me mee... van terreintje Oosterhuis. Ik heb voor dat uh, nummer gekozen omdat het uh, ja, natuurlijk met de basiscursus hè, vlieg met me mee. Ik wijs je de weg, je bent niet alleen. En dit is je kans, uh, geef je op voor de cursus. Um, maar ook omdat ik het een mooi nummer vind om naar te luisteren. We zingen het zelf ook met uh, zanggroep Voices uit Amuiden. Daar zit jij daar zit, daar zit ik bij? Ja, daar mag ik nog even tegen vertellen. We hebben mannen nodig trouwens, ja. dus dit is gelijk een oproep. <laughs> Als er nog mannen zijn die zeggen van, goh, ik heb zin om te zingen, dan... Uh... Dat is bij heel veel koren zo, ja. hoor. Ja, maar ik ja. ben nou het gast. <laughs> nou, Jij mag een andere keer doen een oproep doen voor ja. jouw hoor ja. <laughs>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 Het leven stelt op zich niet voor. Het is wat jij ervan maakt. Alles wordt nu anders. Het is tijd dat je ontwaakt. Ga je met me mee? Dit is je kans. Grijp hem me meteen. Hey, hey. Kom, vlieg met me mee. Want het avontuur ligt zachter de horizon. Wie of wat je ook bent, dit is het moment. Het is nu of nooit. Vlieg weg en kijk niet achterom. Er ligt meer voor mij die grens dan die je ooit denken kon. Ik wacht een verhaal dat je nooit hebt gehoord. Beleef je leven als een film, gooi je angst overboord. dacht dag het niet zo lang, doe wat je moet doen en wees mij niet bang. het avontuur ligt gins achter de horizon via wat je is dus nu of nooit vlieg weg en kijk niet achterom Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon Spreid je vleugels naar een goud goudommerande horizon met me mee van Treintje Oosterhuis. Dat was het nummer wat jullie bij de Korendag uh, Zandvoort hebben gezongen, als ik me uh, goed herinner. Uh, zingen, is dat ook iets uh, wat uh, in jouw uh, uh, opleiding zeg ik het maar uh, meespeelt? Um, nou, Het is inderdaad, ik zou niet zo willen zeggen zingen, maar wel muziek. Ik heb er wel voor gekozen om uh, dat beetje van magie en dat beetje van mezelf. Dat beetje van mezelf is dus de muziek. En ik uh, spoor mijn cursisten ook aan om uh, naar muziek te luisteren en te voelen. Hè, het is niet zo altijd even eenvoudig om te voelen. Maar ik denk dat muziek soms uh, gevoel in je naar boven kan brengen. Waardoor je denkt, hé, hey, uh, mijn hart gaat hier sneller van kloppen. Of ik krijg hier kippenvel van. Of... En als je daardoor dus uh, ja, je blijer voelt, of uh, dan, zou, dan spoor ik dat aan van nou, hè, laten we het met z'n allen naar jouw nummer luisteren. Muziek is ook een taal <coughs> die internationaal uh, verstaanbaar is, hè? Ja. ja, kijk, het is natuurlijk een kwestie van smaak. Uh, de een houdt hier, van de ander houdt daarvan. Maar ik denk wel dat het... Uh, ik heb een paar jaar geleden echt gedacht van ja, wat voel ik nou eigenlijk? Ik ben zo in die fabriek bezig, bezig, bezig. Helemaal niet meer bezig met wat ik nou eigenlijk voel. Werk bevrijdend. Ja, ja. Ah. ik denk wel dat het de manier is om bij je gevoel te komen. Ja. Okay. We gaan weer terug naar het onderwerp. Uh, wat is nou precies met die gedachtenkrachttraining, uh, um, zeg maar, het verschil met bijvoorbeeld de Secret? Als je dan een mooie Ferrari wenst, dan komt opeens die Ferrari voor je deur, ik zeg maar iets. Ja. Dat is een beetje het verhaal van de Secret. <kwijnt> ja, een beetje Amerikaanse toestanden, ja. Um, nou ja het missen, is allemaal hey, goed natuurlijk. Uh, prima, als, jij, als dat voor jou werkt, dan moet je dat vooral doen. Maar dat is niet waar jouw cursus over gaat? Nou, uh, ik denk dat de basis van mijn cursus ligt bij het feit dat ik... Uh, het zou. Het is mijn doel om mensen te laten inzien dat ze kunnen kiezen. En dat het altijd goed is als je zelf kiest vanuit je eigen gevoel. En als jij dan kiest voor een Ferrari, ja, dan, dan, uh, dan ga, ga ervoor. Maar uh, ik denk wel dat het handig is om uh, te bedenken of je dat dan is waar je gelukkig van wordt. Maar hoe vul je dan de wet van oorzaak en gevolg in? Um... Want soms gebeurt er iets. Stel je voor mijn huisbrand af, ben ik al mijn... Privé spullen kwijt. Ja. Dus de oorzaak is dat mijn huis afgebrand is, maar het gevolg is wel dat ik mijn spullen kwijt ben wat ik niet wil. Ja, nou ja, tuurlijk. Het is het, het leven. Het, is niet, uh, het gaat niet over makkelijk. Het feit dat mijn vader is overleden, dat was voor mij ook een, een van de donkerste periodes van mijn leven. Maar ik kan niet anders zeggen dat het me heel veel geluk heeft gebracht. Op dat moment denk je dan: uh, mijn hele nauwen gaat in vlammen op en zit je in zak en as, maar. Um, een beeldspraak zeg. Ja, en, <laughs> ja, een dan, voorbeeld van en het ik Het er zomaar uit. <laughs> ja, ja, ja. Nee, ik moet even denken aan een um, mailtje... wat ik laatst van een hele goede vriendin van mij heb opgestuurd gekregen... van een mevrouw van 107... die um, in uh, concentratiekampen heeft gezeten. En zij dus ook... Uh, zo gelukkig leefde. Echt op een hele simpele manier. Dat is ook een kunst, hoor. Dat, dat is niet voor iedereen meegelegd. Het hoeft ook niet per se je doel te zijn. Maar het ging er maar om dat zij dus op dat moment... en daar krijg ik echt weer kipvel van... Uh, zei, van die donkere periode heeft mij ook zoveel kennis... en zoveel waarde gebracht voor het leven nu. Want ja. alles is beter nu dan toen. He, dus... Het, het, de, de donkerste periode in je leven kunnen je ook heel veel goed brengen. En vooral als je daarna ook keuzes maakt voor jezelf, uh, zodat je er uh, ja, wat mee kunt in de rest van je leven. Ja, ik uh, ben een beetje ervaringsdeskundige. Ik heb 21 jaar een schoenwinkel gehad, ik ben ziek geworden en ik doe nu allemaal andere dingen ja. En uh, na een hele donkere periode. Ja, ja dat ik ziek moet, worden dat moet zeggen, anders moet ik nu nog schoenen staan ja. te kopen maar ja. nu doe ik dus he, lezingen organiseren ja. Ja, maar dan. daarmee geef je ook al aan dat het heel goed is om naar je lichaam te luisteren en niet pas te wachten tot je ziek wordt nee maar ja dat ja dat nee was, ja. dan zeg jij je hebt een keuze maar, maar ik had, had je geen keuze want ja dan moeten toch ook rekeningen worden ja, nou, dat, ja. daar ja. verschillen wij dan over oké okay. nou veruit, laten we ja daar okay. gaan. dat kan je niet altijd voorkomen dat je ziek wordt of een ongeluk krijgt want dus Het is ook wat, wat buiten je om gebeurt. Ja, nou, ik, ik denk dat het eerder een kwestie van een uitdaging is. Ik heb ook uh, uh, voor de zomer een trombosebeen opgelopen. Dat ik denk van, goh, wat is dit nu uh, weer? Ik uh, zit hier absoluut niet op te wachten. En, uh, maar ja, het, het, uh, op dat moment... Um, kan ik niet een pilletje slikken en zorgen dat het weer overgaat. Maar ik heb wel zoiets van, goh, uh, blijkbaar uh, moet ik hier iets mee. Dit is een signaal. En uh, maak ik de keuze van, uh, wat ga ik hiermee doen met uh, deze informatie? En dat heb je ook gedaan? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben, ja, ik ben, ik ben er nog niet helemaal uit. Maar uh, ja, we zijn ook nog bezig met lichamelijk te onderzoeken uh, wat het uh, inhoudt. Maar... Uh, ja, ik denk dat dingen niet voor niks gebeuren omdat het er gaat. Oké. Okay. Ja. Ik, ik denk dat we daar allemaal wel in geloven. Maar is dat ook met jouw cursus of training waar, waar je dan dieper op ingaat? Ja, dat is ook weer een keuze of je daar dieper op ingaat. De een wil dat wel, de ander wil dat niet. Ik ben nu één op één met een mevrouw bezig die dat heel graag met mij wil delen en niet in een groep. Ik denk wel dat ze daar straks aan toe zal zijn om het in de groep te doen. Ik zal dat ook heel erg stimuleren. Want uh, je kunt ook heel veel van erva uh, ervaringen van anderen uh, leren. Maar ja. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat als je net iets vers hebt, dat je toch individueel jezelf wat prettiger vindt. Ja. Dus ik vind dat je het mooi oplost. Ja, dat is, ja. Dat ja. is wel, wel mooi. Dat je gewoon één op één kan. Ja. Of in de groep. Ja. Dat, ja, hoor, dat, dat je die ja, mogelijkheid ja, hebt. Dat komt mij nu alle kanten op. Ja. <laughs> een van de initiatiefnemers van Inspiratieradio buiten Richard Buitenhek is uh, Christel van Wingerden geweest. En zij heeft een nummer wat, altijd, wat ze altijd draait eigenlijk. Mm -hmm. En jij hebt het ook uitgezocht. Ja, leuk hè? Dat is ja. leuk. Ja. Ja. Vertel. Ja, ik ben helemaal weg ervan. Eigenlijk vooral, voornamelijk van de live uh, versie. Omdat ik er helemaal blij van, uh, van word. Het is een uh, manier om weer eventjes, uh, als je soms weer even aan twijfel bent aan jezelf. Want dat doe ik natuurlijk nog, nog steeds. eventjes een opzetten en dan uh, hou ik weer een beetje meer van mezelf.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 Hey, hoi luisteraars. Welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Joekke Zuurlohe, Barendrecht. En het onderwerp is basistraining Gedachtenkracht. Jij en Carmen de Haan. Dat is uh, een hele mooie combinatie, denk ik. Die gaat die training geven vanaf 13 januari. Die heb ik uh, op de site even gespiekt. Ja. Um, waar ga je hem geven en wat houdt die training? Want daar was je eigenlijk al over begonnen om dat te gaan vertellen. Wat houdt het precies in? Ja. Uh, ja, ik en Carmen de is uh, inderdaad al die jaren uh, echt mijn, uh, mijn juf geweest. Ja, ik ken haar <laughs> dus ze al een hele een... tijd. Hè? Ja? Ja? Ja, ja, dat, dat weet ja. ze alleen zelf niet. Nee. Dat, dat, dat zei ik al tegen je. Dat moet ik me nog even over ja? hebben. Ja. Ja. Nee... Um... Ja, Carmen is voor mij echt een uh, ja, inspiratie, maar ook een, uh, een duw in de rug uh, geweest. Het is natuurlijk zo, niks gaat vanzelf. En uh, zij uh, is wel een type die mij heel erg kan inspireren en aanzetten tot uh, ja, werken, zeg maar. Dat, het is natuurlijk toch... Uh... Maar je doet niet alleen dit, want je bent natuurlijk ook makelaar. Wat ben je? Bemiddeling in <laughs> ja, de huizen? Woning, ja, Ja, ja, ja. ja, ik, ja. Ja, net wat jij zegt met je schoenen, er moet natuurlijk wel geld verdiend worden. Ja. Dus nee, dat is onzin. Maar dat uh, uh, nu is het wel zo dat ik dit uh, op basis van een hobby doe. Ik vind het gewoon leuk om, uh, om dit te delen met mensen. Dat is echt iets vanuit mijn hart. Maar uh, ja, dat werk bij het Woningbemiddelingsbureau, dat. Uh, ja, dat doe ik al een, uh, een jaartje of tegen, ja. Chiek woord. woord. Woning, woningbemiddelingsbureau, woningbemiddelingsbureau dat is een ja. Een groogje ja. woord is het. Net iets als krimfolieverpakkingsmachines, maar ja, zo kunnen we nog wel doorgaan. Gewoon oh, even doorgaan, ja. ja. Nee, dat is ook allemaal met mensen. Dus ja, ik werk gewoon graag met mensen. Maar het is wel zo dat in het, het voorbeeld wat jij gaf met de schoenen, iedereen herkent zich wel een bepaalde periode dat je echt het idee hebt dat je in een fabriek aan het werken bent, aan het leven bent. Je staat op en je zorgt voor je kinderen en je zorgt voor het geld. En het huishouden moet gedaan worden. En ik had echt het gevoel dat ik op een gegeven moment echt uh, gevangen was... in het uh, leven wat ik om me heen had gecreëerd. En door de, um, ja, door de cursus heb ik wel geleerd dat het eigenlijk meer mijn eigen regels waren. En het grappige is, als ik nu eens terugkijk... Naar nu, vier jaar geleden. Dan is mijn leven niet zo wezenlijk veranderd als jouw leven bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk voor iedereen verschillend zijn. Maar de, de instelling is anders ja, geworden. Ik ja, ik geniet precies. er veel meer van. Ja. Ik heb veel minder last van, van, uh, van de dagelijkse dingen, zeg maar. Je kijkt er anders tegenaan. Het is ja. meer van, nou, het, het zal wel. Het, het is nou ja, weet je, ja. de was moet natuurlijk gedaan worden. En die, dat is natuurlijk gewoon bij mij... Ja. Uh, regelmatig. Ik, mij schiet onmiddellijk eigenlijk het, het liedje Let It Be van de Beatles te binnen. Hè? Dat is al jarenlang een van mijn persoonlijke liedjes... dat ik gewoon graag draai. Ja. Vroeger had ik dus Let It Be van... jongens, laat het gebeuren, hè? Let it be. Ja. En nu heb ik zoiets van, ah, let it be. Ja. Het zal wel. Ja, nee. ja, dus, dus de instelling is, is anders geworden. Ja. En dat is, ja, wat jij, ja. de, dat is waar jij de training ja. in geeft. Nou, daar is het afdelen, sorry. Ja. Ja, nee, ja, als, je, als je me vier jaar geleden had gezegd... Van, ja, wat is, wat is er voor klinkklare onzin... want die was moet nog steeds gedaan worden. Let it be. Ik bedoel, ja, als ik het laat liggen... dan kunnen ze straks in hun uh, vuile was gaan voetballen. Weet je. Ja, maar dat is dan de keuze, toch? Ja, dat is de keuze. Ja. Maar het is, uh, je kunt jezelf... Uh, ja, ik vind dat je jezelf kan herprogrammeren. En ik heb gewoon het idee dat ik zelf kies om die was te doen. En daar word ik echt gelukkiger van. Ik kan ook zeggen van ik doe het morgen. Of uh, he, uh, op, op een andere manier. Het idee dat ik keuze heb, maakt me rijk. Maar je ja. zegt programmeren. Dat lijkt me een beetje een computerachtig iets. Ja, Dat, nou ja, dat je helemaal weer gereset wordt of wordt, zoiets. Ja, ja, <laughs> Klinkt een beetje eng eigenlijk. Eng, ja, voor jou ja. eng. <laughs> nou, dan zal ik een ander woord verzinnen voor jou. Ja, voor, zo heb ik het een beetje wel ervaren. Als ik uh, mezelf uh, toespreek... Uh, iedereen herkent wel zo'n moment dat je uh, vast zit En als ik dan hey, uh, Ik kwam bijvoorbeeld mezelf vier jaar geleden ook niet in de spiegel aankijken Zeg ik hou van jou Dat kon ik gewoon niet Nou, uh, ga het maar doen En dan iedere dag weer En dat is voor mij achteraf gezien wel een soort van herprogrammeren Ja Even ja, dus eigenlijk toch wel weer. Het, ja, je, ja. ja, toch uh, zinnetjes zeggen, hè, al, al luister je naar muziek elke dag. Uh, het is en ik heb ervoor gekozen om toch bepaalde zinnetjes tegen mezelf te zeggen. Die ik uh, ergens morgen zo, ik hou heel erg van woorden en mooie zinnen. Ik uh, ja, lees graag ook mooie zinnen die me aanspreken. En die schrijf ik dan op en dan start ik de dag mee op. Ja, ik uh, word daar wel happy van. Dat kan voor jou weer een andere zin zijn. Maar ja, dat, uh, dat inspireert mij wel, ja. Ja, ik kan ik me voorstellen. Ja, ik, ik moet dan weer onmiddellijk, natuurlijk, wat actueel is, Harry aan, aan denken dat hij dus overleden is. Ja. En hij is volop in het nieuws. De man uh, zou genoten hebben, denk ik. Maar als je dus ook zijn woordkeus pakt en zijn zinsopbouw... het ja, is echt, ja. echt grandioos. Het is ja. echt een kwaliteit, hoor. echt een kwaliteit. Ik ken ook iemand die dat echt heel erg goed uh, kan. En, en ik hou ook echt heel erg van dat soort mensen. Die ja. de, de juiste woorden... Het is echt een kunst om de juiste woorden te vinden voor, de, ja, voor wat je wil zeggen. Ik ben bij een interview bij hem geweest. We dwalen nu af. We gaan gauw weer terug zo meteen. Uh, dat was op de dag dat Jan Wolkers overleden was. Uh, begraven werd. En... Uh, Zo'n grote man, denk je. Maar hij is dus heel klein. Want hij kwam bij mij tot de schouders. Ja. En het was inclusief zijn hoge kapsel. Dus <laughs> ja. Om hem een beeld te geven. Ja, je hoeft niet ja, echt letterlijk groot te zijn. Ja. Ja. Die cursus van jou bestaat uit het acht delen, zei Ja. Welk ja. deel heb je nou het meest aan? Ja, dat, uh, woe, dat... Waar ik het meest. Nou, Ik denk dat het... Acht bijzondere avonden zijn... Ik denk wel dat het inderdaad zo is dat je de ene avond wat harder moet werken dan de ander. Dat hangt ook een beetje van je eigen doel af toe. Ja, want waar ik harder voor moet werken, moet jij misschien helemaal Precies. niet zo hard ja. voor werken. Hè? Kijk, uh, we hebben ook bijvoorbeeld uh, bij een uh, één cursusavond dat je op zoek gaat naar het kind in jou... En dan ga je dus door de week heen even het touwtje springen en een plastic Heerlijk. springen. Heerlijk. Kleurgraag buiten nou, de lijntjes. Bijvoorbeeld. Nou ja, inderdaad. Ja. Zo kan je elkaar dus inspireren in de groep. Hoe ga je op zoek naar een kind? En de ene heeft het zo gevonden. En de ander denkt van, holy moest, het kind in mij. Ik werd er echt, In mijn ervaring was dat ik het er heel erg verdrietig van werd. Dat ik dacht van, die ben ik dus echt gewoon helemaal kwijt. Ik heb een keer een man gesproken. Dat was, uh, Toon Hermans was overleden. En die zei, we gaan een gesprek voeren in de stijl van Toon Hermans. Zegt hij, wat zou je dan wel eens over willen doen? Ja. En Ik ging dus allemaal negatieve dingen. Hè? Van, uh, dit heb ik fout gedaan, dus dat moet over en dat moet over. Ja. Hij zei, weet je wat ik nou mis? Hij zegt Toon Hermans zou zeggen, dat zij bij mij achter op de fiets sprong. Hmm. En die eerste kus, ja. zou ze de hoofd wegdraaien ja. of zou ze toegeven? Ja. Hij zei, dat zou ik allemaal over willen doen. Ja. Hij zei, jij noemt alleen maar negatieve ja. dingen op. Ja. Ja, dat is de gedachtekracht ja. van jou. Ja, ja. Ja. ja, ik denk inderdaad dat als je daar bewust van bent dat je, dat je kan genieten van dat soort momenten, dan, dan moet je ze creëren. Ja. Ja. Gaan we gaan naar een stukje muziek. Ja. Ja, leuke muziek. Dat heb je, heb je niet al eens eerder aangevraagd gekregen. Nee. <laughs> waarom, waarom, ga je, waarom lag dat dan? Ja, ja dit is echt... Uh, ja, ik vind het gewoon echt een, een lekker nummer. Het, uh... Oh, luisteraars, dit valt buiten de verantwoordelijkheid <laughs> van de inspiratie. <laughs> <laughs> ja, dit is... Uh, ja, ik, ja uh, precies. Uh. Nee, tell me about it. Ja, de, de tekst is voor de rest gewoon een kwestie van uh, tell me about it. Uh, dus voor de een is dat makkelijker dan de ander in een groep uh, delen met elkaar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het gewoon deze muziek is die me helemaal opzweept. ja. Oké, okay. oké. Okay. Okay. Just Stone. Just. How much loving do you need? Do you need it once a day? One, one, twice a day? Two, three times a day? Four times a day? You gotta let me... Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zulo, uh, Barendrecht. En het onderwerp is basistraining. Uh, basis, uh, nou, basistraining, nou ik ben helemaal kwijt. Basistraining, gedachtenkracht. Hè, hè? Sorry hoor, voor ja, die naam. Spijt me. Nee. <laughs> ja, maar we hebben hier gewoon je Jans, ja, ja, Janssen ja, of de grote, Truus, zo? Truus Jans, jij mag maar uh, gewoon Truus Jans. Truus ja. Jans, nou. Ja. Um, Truus, wat is spiritualiteit <laughs> voor jou? Ehm... Um, ja, wat is spiritualiteit voor mij? Ik, uh, het is zo dat de basiscurs Gedachtenkracht is een vrij praktische training is. We zijn wel af en toe bezig met spirituele dingen. Ik uh, moet zeggen dat ik niet alleen de cursussen bij Carmen Daan heb gevolgd. Ik heb uh, uh, op spiritueel gebied een keer een hele reis uh, gemaakt. Dus ik ben wel altijd een beetje aan het, uh, aan het zoeken en aan het uitproberen. Omdat ik wel van mening ben dat het... Uh, uh, ja... Helpt antwoorden kan geven. Maar um, voor dus ja, voor de, als je echt op zoek bent naar uh, ja, ik denk dat mijn cursus iets uh, praktischer is. He, de, niet zo heel erg spiritueel uh, als uh, als je dat echt wil, dan denk ik dat je een andere cursus moet kiezen. Oké, okay, heb jij een site waar de mensen op kunnen kijken? En de luisteraar. Dat die, uh... Ja, ze kunnen sowieso bij uh, maar maar even, op uh, oh. www.karmendaan.nl. Oké. Okay. Zamport Noord. Is goed, helemaal ja. leuk. En um, wat, wat, wat heeft het jou verder. Uh, ja, het heeft je leven enorm verrijkt. Maar ik bedoel. Ja. Wie ben jij nu eigenlijk? Waar sta jij nu in het leven? Eh. Um, Waar ik sta. Buiten moeder van twee kanten. Ja, zijn precies. Kinderen natuurlijk inderdaad. Nou ja, dat is dus ook wat ik net dacht. Van, uh, niet echt veel anders dan vier jaar geleden. Ik denk wel dat ik uh, meer ben gaan houden van mezelf. En ook meer weet wie ik ben. En ook meer uh, kan accepteren uh, de dingen die ik uh, minder leuk vind aan mezelf. Dat ik dat, ik dat ook nog steeds ben. Uh, 100% zoeken. 100% juken, ja. Of ik het nou wil of niet. Nee, nee dat is onzin. Dat zijn, nou, ja, dat vind zijn gewoon het, ja, sommige dingen. Wel. Die kan ik met een tekst 100% juken. Het zou zo'n merknaam kunnen zijn, vind ik. Ja, nee, ja, het is een beetje een moeilijke naam, maar. 100% nee, truus. Uh, <laughs> ja, ja. oké. Okay. Um, dus de cursus is wel spiritueel, tenminste. Je krijgt ander inzicht eigenlijk. Ja, ja dus ik denk dat je, dat je aangezet wordt tot uh, uh, in het dagelijks leven anders te denken over de dingen die, uh, die je gebeuren. Nou, dat vind ik heel spiritueel, als ik dat eerlijk mag zeggen. Ik vind het ook heel mooi klinken, eerlijk ja. gezegd, als je dat zo zegt. Dan denk oh. ik van, ja, als je dan um, als je anders na gaat denken, dan gaat het waarschijnlijk je leven er ook anders uitzien. Dus dan zal het, het pad wat je normaal genomen hebt, ik zou ook wel eens een keer iets anders kunnen gaan leiden dan of tot iets anders kunnen gaan leiden dan wat je eigenlijk verwacht had. Wat? Ja, ja. Ik denk als ik uh, een voorbeeld mag geven, een hele goede vriendin van mij, zij heeft mij ook toestemming gegeven om een voorbeeld te geven. Die heeft uh, op haar twintigste een operatie gehad waardoor ze geen uh, kinderen meer uh, kon krijgen en is daar. Ze is nu 63, dacht ik. ...jarenlang bezig geweest met uh, slachtoffer uh, te zijn... ...van het feit dat ze geen kinderen kon krijgen. En dat blijft je achtervolgen, want eerst krijgen je vrienden allemaal kinderen... ...dan krijgen je vrienden, worden allemaal opa en oma... ...en dat blijft constant een, een, een dagelijkse hartepijn. En uh, doordat zij uh, bij mij in de oefengroep zat voor de basiscursus gedachtekracht ...heeft ze op een gegeven moment het besluit genomen om te zeggen... van ...ik wil geen slachtoffer meer zijn. En het feit is nog steeds hetzelfde. Ze kan nog steeds geen kinderen krijgen, ze heeft ze niet, maar ze heeft zichzelf bevrijd. En dat vind ik het zo mooi ervan, dat zij het zichzelf heeft aangeleerd om daarmee om te gaan. Dus het kan eigenlijk bij iedereen lukken. Ja, ja precies. Ik heb ook bij mezelf bedacht, wat is nou een bedoelgroep? Maar ik zou zeggen, jong en oud, iedereen. Ja, want het vroeg ik me eigenlijk ook af, ja, hoe, komen de mensen, hoe komen de mensen bij je? En waarom komen de mensen bij je? Ja, nou, het is natuurlijk wel vaak zo dat je een beetje zoekende bent en dat je dingen uitprobeert. Eh, waardoor je dus eh, op zoek gaat naar zo'n uh, zo cursus. Hè, als, uh, maar je, ja, je moet het ook wel een beetje durven natuurlijk. Hè, het eerlijk toegeven van, uh, ja, ik ben het eventjes kwijt. En, uh, uh, maar ik ben niet de oplossing. Dat nee. ben ik niet. Nee, je, je bent er wel. Ik ben er wel, ik ben de aanleiding. Het, ja, precies. En de titel van het volgende liedje is She's Not There. Oh, oh mooi. Oké, okay, <laughs> dat is gespeeld door Santana. Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende tijd. Herman, wil jij hem voorlezen alsjeblieft? Ja hoor, gaan we doen. Nou, we hebben het al een beetje over gehad. Zingen naar hartelust, heel bevrijdend werkt dat. Op de woensdagavond van half acht tot half tien is er bij Raka in Zandvoort uh, ja, zingen naar hartelust. Het start op 10 november. Iedereen kan meedoen, of je wel of geen zangtalent bent, dat maakt helemaal niet uit. Het is gewoon heerlijk zingen. Zonder herhalingen en iedereen doet gewoon lekker mee. Vrijblijvend. Uh, er is, uh, op zaterdag 13 november is er een uh, triggerpoint massage workshop. Dat is een Nicky's Place. Uh, als je dus uh, pijnlijke of vermoeide spieren hebt of krachtverlies... dan is zo'n workshop pijnbestrijding door zelfbehandeling iets voor jou. En de inhoud van de workshop is het begrip van triggerpoints en afgeleide pijnen. Hoe je een tr triggerpoint massage toepast. En een gebruik van een boek wat erbij gebruikt wordt. Is de toepassing van Vierpoot. Dus er gaat oefenen op jezelf. Voor meer informatie kun je ook op onze website kijken. www.inspiratieradio.nl Een spirituele zijnsavond met Catharina Brinkmeijer. Dat is op vrijdag 19 november van 8 tot 10. Uh, het is uh, bij haar thuis in de Talmastraat in Haarlem. Het is een dolfijne ziel. Uh, het is uh, vanaf 19.50 uur, dan ben je welkom, dan is er koffie en thee. En als je op tijd komt, dan uh, kan zij ook op tijd beginnen. Oorzaak en gevolg, waar we het over gehad hebben. En dat is ook heel erg leuk. Catharina is ook een keer in onze uitzending uh, als gast geweest. Communicatietraining, geïnspireerd communiceren door Richard Buitenhek. Van 25 tot 27 november. Het is in Zandvoort op het Kerkplein, achter de kerk, achter de hervormde kerk. Het is een driedaagse training en je leert een ontspannen manier contact te maken met anderen. Je leert in de communicatie met anderen volledig in het hier en nu te komen, zodat je echt contact kunt maken zonder angst of allerlei ondermijnende gedachten. De belemmerende gedachten waar Richard het altijd over heeft. Tevens leer je voor een groep te staan en een geïnspireerd verhaal te houden. Iedereen moet in zijn leven wel eens voor een groep staan. Of het nou een bruiloft is of een triester iets, een begrafenis of wat dan ook. Om dat ontspannen te gaan doen, dat gaat Richard je dan leren. Ik zou zeggen, tot zover de agenda. De, de uitzending zit er alweer op voor, voor vanavond. Het is, uh, ja, het is een uurtje vliegt echt zo voorbij. Ik wil natuurlijk bedanken, uh, Djoeke, alias Truis. Maar Ik vind ik toch wel wat <laughs> ja, mooier. Ik eigenlijk, Dank je wel. Uh, Rob, Rob, ik wil je ontzettend bedanken weer voor de techniek die je vanavond doet. En van de vijf muzieknummers heb jij uh, er twee weer voor je rekening genomen. Dat is ook altijd wel even leuk om, om dat te vermelden. Het feit dat je de uitzending weer op de site zet uh, is ook uh, noemenswaardig. Ja, Mario, ook bedankt voor het mede-presenteren weer. Alsjeblieft. Heel leuk om te doen. Nou, dank, dank, dank. dank. De volgende live uitzending is op zondag 21 november van 8 tot 9 s avonds. We hebben dan Anita Boom als gast... Zij heeft een boek geschreven, Leven in de Nieuwe Energie. Ik ken Anita al een tijdje en ik kan jullie garanderen... het wordt een hele leuke uitzending... want het is een hele gezellige babbelaar... die goed uit de doeken doet die, hoe, hoe het werkt in de, dat leven in de nieuwe energie. Dus als het kan, allemaal luisteren op zondag 21 november. De uitzending wordt dan gepresenteerd door radiocollega Richard Buitenhek. Tot die tijd wordt deze uitzending op zondag herhaald om 8 uur s avonds.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 Ik ben Herman Heijms. En ik ben Mario van der Linden. En wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Dat wil zeggen, we gaan eerst nog even luisteren naar een meegebracht tekst door onze gast van vandaag, Djoeken. Stel je gedachten voor als druppels water. Eén druppel water of één gedachte heeft weinig te betekenen. Als je een gedachte steeds herhaalt, zul je eerst een vlek zien, dan een plas, dan een vijver. En als je doorgaat, wordt het een meer en uiteindelijk een oceaan. Wat voor oceaan ben jij bezig te creëren? Eentje waar je niet graag in zwemt? Of eentje met glashelder water die je uitnodigt om een verfrissende duik in te nemen? We hebben allemaal een eigen mening. Ik heb recht op de mijne en jij op die van jou. Wat er ook gebeurt in de wereld, het enige waar ik aan kan werken is uit te vinden wat goed is voor mij. Daar heb ik invloed op. Ik kom in contact met mijn innerlijke leiding, want die heeft de antwoorden voor mij. Elke keer als ik zeg, ik weet het niet, dan sluit ik de deur naar mijn innerlijke wijsheid. En ik kijk mezelf aan en vraag mezelf af, werkt dit voor mij? Dient deze gedachte mij? Is dit nu goed voor mij? En dan neem ik een besluit. En dan kan ik op een later tijdstip een dag of een week of een jaar later een ander besluit nemen, want ik blijf mezelf deze vraag stellen. Dit is het moment waarop ik leef. Dit is het moment waarop ik dit ervaar. En dit is wat ik nu voel. Dit is het moment om een besluit te nemen. Dit is het moment om te kiezen. En ik kies ervoor om winnaar te zijn in plaats van slachtoffer. En de liefde voor mijzelf helpt mij om keuzes te maken... Ik kan hierop vertrouwen. Ik neem mezelf niet meer kwalijk dat ik het niet beter of sneller doe. Iedere dag opnieuw ben ik de beste persoon die ik kan zijn. En dan wil ik afsluiten met een vraag aan de luisteraars.